9 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Nederlandse politie heeft informatie van de FBI over de broers Bakrawi besproken met de Belgische politie, maar er niet bij verteld dat die informatie van de FBI kwam. Dat zegt het ministerie van Justitie en Veiligheid. Volgens het ministerie was het niet nodig om de bron van de informatie te noemen, omdat die van oorsprong afkomstig was uit België. Er ontstond vanmiddag verwarring over wat er nou precies besproken was. België ontkende dat er FBI-informatie was gedeeld. En dat had minister van de Steur en de Tweede Kamer gemeld. De broers bliezen zichzelf op 22 maart op bij de terreuraanslagen in Brussel. De Tweede Kamer debatteert daar vanavond over. Het aantal doden door de twee aanslagen in Brussel is naar beneden bijgesteld. Volgens de Belgische justitie zijn niet 35, maar 32 mensen om het leven gekomen op het vliegveld Zaventem en metrostation Maalbeek. Drie mensen met meerdere reispapieren waren op verschillende lijsten terechtgekomen. Volgens de officiële gegevens zijn door de aanslagen op 22 maart 17 Belgen en 15 buitenlanders omgekomen, onder wie drie Nederlanders. Er liggen nog 94 mensen in het ziekenhuis. Ebola in Afrika is onder controle en levert geen direct gevaar meer op voor de volksgezondheid. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie bekendgemaakt. De WHO voegt eraan toe dat iedereen voorlopig nog wel alert moet blijven. De reisbeperkingen tussen de zwaarst getroffen landen, Liberia, Guinea en Sierra, kunnen worden opgeheven. Het is opmerkelijk omdat nog maar een week geleden Liberia zijn grens met Guinea sloot, omdat daar opnieuw Ebola was geconstateerd. Ebola heeft sinds eind 2013 in West-Afrika aan ruim 11.000 mensen het leven gekost. Het weer. Vanavond is het grotendeels droog. Later in de nacht volgt een kleine storing met nieuwe buien. En op de wadden met veel wind. Morgen valt er nog een enkele regenbui. Maar er is ook vaker ruimte voor de zon. En het wordt een graad of 10. Dit was het NOS Journal. D.F.M. Verkeersabdate. Verkeersabdate. Dit is Johnson Sohoka van de ANWB.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 Uh, en het heet Trouble in Mind, het album. Het komt uit uh, 1980. Hij speelt daarop samen met Horace Parlen op piano... en Archie Shepp zelf op Sopraan en Tenorsax. U gaat luisteren naar uh, het nummer Trouble in Mind...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 En naast Sten Gets op de Noorzaaks hoort u Richie uh, bij Rock op piano, Dave Holland op dubbelbas en Jack Tillon op drums. U gaat luisteren naar My Foolish Heart van Stengets.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 En het zijn er ook een, best een aantal, dus dat is een aardig geluid, Produ produceert dat bij elkaar. U gaat luisteren naar Ned Adderley op Cornet, Julian Adderley op Alt sax, Yusuf Latif, Jimmy Heat en Charlie Rouse op de Noorsax, uh, Tate Houston op sax, Wynton Kelly op Piano en um, Sam Jones op bas en Jimmy Kopp op Drums. Het nummer wat ik ga draaien is het gelijknamige nummer van het album That's Right.